Kasper Meijer met het NOS Journaal. Zuid-Amerikaanse bischoppen hebben zich in Vaticaanstad uitgesproken... voor de mogelijkheid om getrouwde mannen tot priester te wijden. Ze komen daarmee omdat er met name in het Amazonegebied... een groot tekort aan priesters is. Paus Franciscus moet zich nu over het voorstel van de bischoppen buigen. Eerder toonde hij zich een voorstander van dit idee. Veel klanten van Albert Heijn klagen op Twitter... over problemen met de bezorgservice van de supermarkt... Bestellingen werden daardoor afgelopen dag niet geleverd. Een woordvoerder van Albert Heijn zegt dat de storing inmiddels is opgelost... en dat de producten maandag weer normaal worden bezorgd. Hoeveel klanten last hebben gehad van de problemen... kan de woordvoerder niet zeggen. De politie zoekt een 33-jarige man voor de bioscoopmoorden in Groningen. Zijn namen en foto's zijn gepubliceerd. Het gaat om een bekende van de politie. Er zijn twee portretfoto's verspreid en camerabeelden... waarop te zien is hoe de man de bioscoop verlaat. De politie raadt mensen aan om de verdachte niet zelf te benaderen... maar de politie te informeren. Het is nog steeds onduidelijk wie de twee mensen zijn... die vanochtend dood in de Groningse bioscoop werden gevonden... en hoe ze om het leven zijn gebracht. In de Eredivisie verloor Vitesse de nummer 3 van de ranglijst... afgelopen avond thuis verrassend met 2-0 van ADO Den Haag. Onderin de ranglijst won Fortuna in Sittard met 4-1 van VVV Venlo. Het was voor Fortuna de tweede overwinning van het seizoen... Herakles Almelo won thuis met 4-0 van Pek Zwolle. En Willem II versloeg in eigen huis RKC Waalwijk met 2-1. Daardoor blijft hekkensluiter RKC op 1 punt uit elf wedstrijden staan. Het weer. Vannacht gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Pas aan het einde van de ochtend is het overal weer droog. Smiddags is het wisselend bewolkt met in het noorden nog kans op een bui. Het wordt niet warmer dan 12 graden. Maandag verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.